11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De man die zaterdag in Antwerpen overleed nadat hij tweemaal overreden was... blijkt per ongeluk te zijn overreden. Aanvankelijk hield de politie rekening met opzet. De 22-jarige man zat met zijn neef en iemand anders in de auto... toen er ruzie ontstond met de inzittenden van twee andere auto's... met Nederlandse kentekenplaten. Het kwam tot een vechtpartij waarbij de Belgen in hun auto sprongen... en er snel vandoor gingen. Toen reden ze per ongeluk twee keer over de neef van de bestuurder... die nog op de weg lag. De politie is op zoek naar de inzittenden van de Nederlandse auto's. Steeds vaker wordt drugsafval in het bos gedumpt, vooral in Noord-Brabant. De vaten vol chemicaliën kunnen volgens Staatsbosbeheer... grote ecologische schade veroorzaken, vooral in waterwindgebieden. In 2011 werden 60 dumpingen geteld. Vorig jaar waren het er al 90. Vooral lekkende vaten veroorzaken grote natuurschade. Ongeveer een derde van alle vaten is niet dicht. Staatsbosbeheer draait vervolgens op voor de kosten, zegt een woordvoerder. En dat, uh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 Philips schrapt de term electronics uit zijn naam. Het bedrijf heet voortaan Koninklijke Philips. Bij de presentatie van de jaarscijfers deze maand... kondigde Philips de verkoop aan van de Lifestyle Entertainment Tak... waarmee het zich volledig terugtrekt uit de consumenten Het bedrijf richt zich voortaan op medische apparatuur en verlichting. En ook maakt Philips nog verzorgingsproducten... zoals scheerapparaten, elektrische tandenborstels en koffiezetapparaten. Voor patiënten met een ernstige afwijking aan de kransslagader is de kans op overlijden na een dotterbehandeling twee keer zo groot als na een hartoperatie. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Erasmus MC in Rotterdam. Vooral bij ernstige verstoppingen of meerdere vernauwingen kan beter worden geopereerd dan gedotterd. Bij open hartoperaties overlijdt ruim 5% van de patiënten binnen vijf jaar. en Bij dotteren is het 9% blijkt uit het onderzoek. Volgens de onderzoekers is een operatie op termijn ook goedkoper dan dotteren. Als je naar één jaar kijkt, dan lijkt een hartoperatie duur te zijn. Maar uiteindelijk na vijf jaar euh, heb je natuurlijk heel veel bespaard... omdat patiënten niet weer terug hoeven te komen... en niet opnieuw een dotterbehandeling hoeven te ondergaan. En dan is euh, een hartoperatie goedkoper zijn dan een dotterbehandeling. En dan nog het weer. Van het oostenuit trekt een gebied met lichte motregen en natte sneeuw over het land. En het wordt vanmiddag 1 tot 4 graden bij een matige tot krachtige noordoostenwind. Morgen vrijwel overal droog, soms wat zon en het wordt 4 of 5 graden.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 Van wie is Oranje? Is die van ING zoals hun campagne ons wil doen geloven? Of gewoon van iedereen? Ikzelf opteer voor het laatste. We gaan zo de campagnes langs. En in de gezondheidszorg is een zware machtsstrijd gaande. De verzekeraars spelen het steeds harder. Zie ook het conflict tussen Achmea en het ziekenhuis. Maar ze hebben ook de opdracht om de kosten te verlagen. Waar zijn wij, de patiënten, nu het meest bij gebaat? Dat vraag ik zo meteen aan Roland Vrielen van het onderzoeksbureau in de gezondheidszorg Nivel. En camera's in de publieke ruimte spelen een steeds belangrijke rol in de opsporing en ook vervolging van overtreders. En de techniek schrijft voort, want er kan steeds meer met die camera's. Hoe eng wordt dat? Bericht uit het Biometrisch Laboratorium... waarvan alles wordt bedacht. En voor een blik door onze camera... surf naar gids.fm. De Turkse arbeidersvereniging HTIB daagt de Nederlandse staat voor de rechter... om Turkse taallessen op de basisschool af te dwingen. Tot 2004 kregen niet-Nederlandse kinderen nog wel les in de taal van hun ouders. Maar deze regeling verdween omdat de overheid het thuisspreken van het Nederlands juist wilde bevorderen. Volgens de Turkse arbeidersvereniging integreren kinderen juist slechter als zij hun moedertaal ook niet goed leren. Hoe zit dat nu precies? Aan de telefoon Sineke gorhuis brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Leren kinderen beter Nederlands als ze ook goed in hun eigen ja, taal, moedertaal onderwezen zijn? Uh, dat hangt er vanaf wanneer die uh, tweede taal geleerd wordt. Maar als we het over jonge kinderen hebben, dan is tweetaligheid geen enkel probleem. En dan is de uitgangspositie dat kinderen thuis hun eigen taal spreken en op school... Uh, gewoon het Nederlands is voor de meeste kinderen geen enkel probleem. Toch zegt de Turkse arbeidersvereniging, ja dat is wel een probleem, want het ontbreken van die Turkse lessen is heel erg slecht voor de integratie. Het belemmert het zelfs. Nou, dat uh, denk ik dat dat toch wat overtrokken is. Want integratie heeft niet alleen met uh, taalontwikkeling te maken, maar ook met hoe je uh, verder in de maatschappij je uh, integreert. Maar... Als je uh, uh, kijk, de beste integratie is natuurlijk wanneer eigen uh, taal en cultuur vanuit huis meegegeven wordt. En de kinderen uh, zo vroeg mogelijk ook in het Nederlands. Meedoen. Dus mijn standpunt is altijd geweest... laat nou iedereen uh, thuis zijn eigen taal spreken. Ik vind het dus ook niet goed als de overheid zou suggereren... dat Turkse en Marokkaanse uh, mensen thuis Nederlands moeten spreken. Nee, net als voor Friesen en, en voor anderstaligen. Spreek nou maar thuis je eigen taal. Maar als je in Nederland woont... dan is iedere opvang- en onderwijssituatie... is van jongs af aan in het Nederlands... En dat is naar mijn idee de beste manier van integreren. Het kan naast elkaar bestaan, maar wat als de kinderen toch niet zo snel naar een crash of peuterspeel zou gaan... en misschien toch pas vanaf hun vijfde zo'n beetje in aanraking komen echt met die Nederlandse taal. Wat dan? Nou, wij hebben onderzoek gedaan naar kinderen die uh, in groep 1 binnenkwamen van allochtone afkomst. Dan bleek een klein percentage een achterstand te hebben in het Nederlands. Maar als je die uh, een jaar lang... In groep 1 goed in het Nederlands benadert en ook Nederlands met die kinderen spreekt, dan blijkt de achterstand na een jaar ook ingelopen. Dus als je nou maar vroeg met dat Nederlands in aanraking komt... dan is die tweetalige opvoeding geen enkel probleem. En dan kunnen thuis gewoon de ouders hun eigen taal met hun en kinderen kan spreken. En dan kunnen de ouders thuis hun eigen taal spreken. Nu zegt de Turkse arbeidersvereniging... ja, er zijn toch Europese en ook VN-verdragen... waarin uh, staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs in de eigen taal en cultuur. Uh, met, met, met dat in handen willen wij eigenlijk deze zaak gaan voeren tegen de Nederlandse staat. Maakt die enige kans? Ja, natuurlijk heeft, iedereen, heeft ieder kind uh, recht op uh, onderwijs in eigen taal en cultuur. Maar dat betekent dat je dan in je eigen land blijft wonen. Uh, de Europese uh, gemeenschap heeft wel op een gegeven moment uh, bepaald dat kinderen, uh, ook uh, alle Europese kinderen, de mogelijkheid moeten krijgen om tweetalig opgevoed te worden. Maar dat is een hele andere discussie, dat is een economische discussie, omdat de grenzen van Europa open gaan. En dat is bijvoorbeeld ook de rationale achter dat nu op veel uh, kleuterscholen ook Engels al wordt gegeven, of Spaans, of Duits, zodat kinderen naast het Nederlands ook met een andere taal in aanraking komen. Maar ja, als de Turkse gemeenschap hier woont, dan denk ik niet dat de Nederlandse samenleving voor de Turkse taal en cultuur hoeft te zorgen. Maar zouden ze de kinderen dan toch Turks bijvoorbeeld op school krijgen als dat zou gebeuren? Zou dat dan ook toch niet nog een ondersteunende functie kunnen hebben om toch het allemaal wat makkelijker te maken, ook om het Nederlands echt goed onder de knie te krijgen? Nee, want dat Nederlands is niet afhankelijk, zeker niet bij jonge kinderen... van de manier waarop je je eigen taal spreekt. De invloed van de eigen taal werkt op de tweede taalverwerving pas door als je later een taal leert. Dus zeg dat je vanaf je tiende uh, Nederlands moet leren. Ja, dan is het wel belangrijk dat je moedertaal stevig is, omdat je dan die nieuwe taal vanuit het vertalen moet leren. Maar als je jonge kinderen van jongs af aan twee talen enigszins gebalanceerd aanbiedt, dan is het voor het taallerend kind geen enkel probleem, die tweetaligheid. En lijkt dat ook zeker niet tot achterstanden wat regelmatig wordt verondersteld. Gaat u de zaak met een beetje aandacht volgen? Ik ga het zeker met aandacht volgen. Ik was verrast over dit bericht, dus ik ben wel benieuwd hoe dit nu uitpakt. Sineke gorhuis brouwer hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen... en gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen. Hartelijk dank. Dank u wel. Dag. dag, dag. Het aantal bewakingscamera's in de openbare ruimte is inmiddels niet meer te tellen. Ze worden steeds kleiner, ze kunnen steeds meer en zo worden we ook steeds nauwkeuriger geobserveerd. En de ontwikkelingen gaan door in hard tempo. Biometrisch expert Luc Priors van de Universiteit Twente doet samen met onderzoeksmedewerkers Penar en Bram volop onderzoek naar de verdere mogelijkheden. Verslaggever Robert-Jan Boy ging kijken in zijn laboratorium. Er is even een klein overlegje gaande van wie gaat nou door de deur lopen. We staan hier in een uh, ruimte die volgepropt is met uh, apparatuur, met camera's en een deuropening. In die deuropening zie ik een camera hangen, twee camera's zelfs. Wordt ook belicht. En de vraag is, wat gaat er nu gebeuren? Ik vraag het even aan uh, Luc Spreeuwers. Dat klopt. Dit is Biometrisch expert. Ja, inderdaad. Dit is, dit is niet een de gewone deur. Dit is een deur met ingebouwde camera's in de deurpost. ja. En uh, de bedoeling van die deur is dat als er iemand door de deur wandelt... dat er een opname van zijn zijkant van zijn gezicht wordt opgenomen. Ja. En vervolgens uh, die iemand herkend kan worden als hij door de deur gaat. Zullen we dat even doen? Perard, wie gaat het doen? Bram? Ja. Bram loopt even Onderzoeksmedewerker. De ik zal door de deur lopen, ja. ja. Bram, kom maar binnen. Hop, de deur ja, gaat open. Ben ik weer. We zien nu op het beeldscherm zien we Bram opgenomen door de camera's... die in de deurpost van de deur zitten... Ja. Langswandelen. En we zien ja. heel duidelijk alleen de zijkant van zijn hoofd. Ja. Dit hele specifieke gezichtsherkenningssysteem is erop ontworpen... om de zijkant van het hoofd te herkennen. En wat hebben we hier verder aan? Uh, deze deur zou een toepassing kunnen hebben in bijvoorbeeld een bejaardentehuis... waar het nogal eens een keer gebeurt dat oudere mensen de weg kwijtraken... en rond beginnen te zwerven binnen het gebouw... Mm. en uh, vervolgens ze niet meer gevonden kunnen worden. Deze deuren die hebben als voordeel dat de mensen wel... Uh, dat men wel weet waar de mensen zijn in het gebouw... maar dat de mensen niet altijd geobserveerd worden. Want dat is natuurlijk iets vervelends en Big Brother-achtigs wat we willen vermijden. Ik kijk nog eens eventjes naar de deur. 1, twee, ja, camera's dus op verschillende hoogte, valt me op. Ja. Mensen zijn groter, mensen zijn kleiner. Inderdaad, dus nu, nu nog een voorlopige opstelling. De bedoeling is ook dat er hele kleine camera's uiteindelijk in de deurpost terechtkomen... die je nauwelijks meer kunt, kunt, kunt, kunt waarnemen... Ja, ja. En eh, dat er ook vele camera's komen, zodat je ja. mensen en kinderen van allerlei hoogtes kunt, uh, kunt waarnemen. Dus toch een big brother, alleen je ziet big brother helemaal niet meer. Big brother alleen maar binnen een afstand van een meter van de deur. Dus dat is niet zo'n erge big brother eigenlijk. Is het in de toekomst mogelijk uh, dat een massa met naam en toenaam gefilmd kan worden? Een hele massa, een hele dichte massa, dat zal heel moeilijk worden. Ja. Het is wel waarschijnlijk dat in de toekomst, en dan heb ik het over... Ik denk binnen vijf tot tien jaar het ja. mogelijk zal zijn om mensen te volgen binnen de massa. Hmm. Daar zijn we nu in wezen, al, al doen we de eerste stappen daartoe. Ja. En dat gaat komen, ja, absoluut. Dat gebeurt geloof ik hier bij deze opstelling? Inderdaad, we hebben hier een, een opstelling om een dataset aan te leggen van allerlei drie-dimensionale gezichten. Is dat te demonstreren eventjes? Dat absoluut, te demonstreren. Als je misschien even plaats wil nemen op de... de nou, de acquisitiestoel. nou... Daar heb ik wat kriebels bij ook, eerlijk gezegd. Ja. Ondertussen ja. heb ik er al zo vaak op gezeten. Ik wil er even rustig op zitten, hoor. Geen enkel probleem. Ja, ja. En ik kan brand... brand misschien even de opname verzorgen. We zien dus uh, links en rechts uh, een beeld van beide kanten hier. Het linkerbeeld uh, hoort bij de linkerkant. Oh ja. Rechts, dus van beide kanten zien we een beeld. Op de laptop zie ik nog allemaal groene puntjes op het hoofd van uh, Luxprebers. En nu komt het hele hoofd tevoorschijn. En je klikt een beetje en dan beweegt het hele hoofd van voor naar achter. Driedimensioneel, zoals het heet. Ja, correct. We hebben het hoofd opgenomen van oor tot oor eigenlijk. Kijk, en je zoomt nog gewoon nog in, zie ik. Je kunt echt de poriën hier zien zitten, zeg. Dat gaat heel uh, precies allemaal, hè? Ja, en dus niet alleen maar op een plat plaatje. Maar de hele vorm van het gezicht is er ook bij aanwezig. Kan het zo zijn dat straks in gemeentehuizen mensen... Een, een driedimensionaal beeld gaan af, afgeven? voor een paspoort en zo, in plaats van zo'n foto recht van voor. Ik denk dat dat heel erg waarschijnlijk is... dat het in de nabije toekomst in vijf jaar, tien jaar, hmm. zo zal zijn. Op een of andere manier, als je hier als buitenstaander komt... dan voel je toch een kriebel? Dat je denkt van, hé, hey, stel je voor dat het allemaal ingezet gaat worden... voor je het weten zit je in de politie staat. Ja, als, als je daar zo over denkt... dan zou je dus ook niet meer je eh, foto's op Facebook moeten zetten... waar de hele wereld ze kan zien. Wat vind jij ervan, Panar? I think uh, the cameras right now uh, are like the witnesses. I mean, they are just observing. I mean, it's not very. Uh, it's not a big problem to have uh, cameras because we also have cameras at home. We have cameras on our PCs, on our telephones. We, we carry these uh, cameras ma ourselves. Mm -hmm. I think it will only be a problem if these cameras will recognize people. I mean, if they have a database that will Be used to recognition, for recognition. Wanneer er een grote database is van al al de mensen, then, dan kom je voor. it will be a problem. Ja, yeah, I think if there are only eyes that will observe, but not, but only observe, then I think it will not be a problem. But I think we should be having a saying if we want to be included in a database or not. Bram, nee, ik ben de, met Pina eens dat men uh, zelf verantwoordelijkheid moet kunnen hebben of ze worden opgenomen in een database of niet. Geen nationale database van iedereen, van alle vingerafdrukken van de in Nederland of zo, daar ben ik valikant tegen inderdaad. Stop dan met het onderzoek ook? Nee, want het onderzoek heeft hele positieve kanten. Je kunt mensen, inbrekers, overtreders, kun je veel beter in de kraag vatten. En dat gaat absoluut gebruikt worden. Dus we kunnen beter zorgen dat we de zaken in goede banen leiden... dan dat we helemaal niks gaan doen. Ik weet niet wat ik kan doen, maar we gaan erover nadenken. U kunt ervoor zorgen dat er een goede regering komt... die ervoor zorgt dat de privacy in een hoog vaandel blijft staan. Ja, dat is wel toch even wennen. Een driedimensionale afdruk van mijn gezicht. En dan mag ik toch wel hopen dat de systemen niet gehackt kunnen worden.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 Uit 1966. Eleanor Rigby stond destijds op het album Revolver van de Beatles natuurlijk. De het Slootervaart Ziekenhuis in Amsterdam weigert het contract te tekenen dat zorgverzekeraar Agmea het ziekenhuis voor 2013 biedt en het is nu 2013. Patiënten van het Slootervaart Ziekenhuis die bij Agmea verzekerd zijn, moeten vanaf 1 april een deel van de rekening zelf betalen. IJssel Erboudak, de directeur van het Slootervaart Ziekenhuis, is inmiddels geschorst na aanleiding van de mislukte onderhandelingen. Het is het grootste conflict tussen zorgaanbieders en verzekeraars sinds de stelselwijziging van 2006. De verzek verzekeraars hebben sindsdien meer macht. Maar is dat ook niet wat doorgeslagen? Want de ruzie tussen Achmea en het Slotervaartziekenhuis... is namelijk de jongste in een lange lijst voorbeelden. Aangeschoven is Roland Vrielen. Hij is adjunct-directeur van het zorgonderzoeksinstituut Nivel. Goedemorgen. Het Slotervaartziekenhuis wil meer geld... dan Agmea biedt voor de behandelingen. Gevolg is dus dat Achmea geen contract heeft met het Slotervaartziekenhuis... en ook geen behandelingen meer vergoedt. Kijkt u een beetje op van deze ruzie? Ja... Uh, natuurlijk kijk je daarvan op, want het is de eerste keer dat er zo'n soort ruzie is. Zo hoog oplopend. Ja, zo hoog oplopend. Dat zelfs de directeur wordt geschorst. Ja, ja, dat is dan nog een bijzondere bijkomstigheid. Yeah. Dat de directeur wordt geschorst, want uh, ze is natuurlijk binnengehaald... als een soort redder van het ziekenhuis een paar jaar terug. Ja. En nou, kennelijk kan het verkeren. Uh, maar goed, ik kijk er aan de andere kant niet zo van op dat Achmea nu... Um, zegt van, nou, we tekenen gewoon geen... Uh, we, dit is het contract. En ja, als jullie niet meer, daar, daar niet mee akkoord gaan, dan, uh, dan is er geen contract. Um, ja, zo gaat dat vaker. Hè? Als jij op een gegeven moment um, een contract met een partij wil sluiten... en die partij zegt, ik heb daar niet zoveel geld voor over... Ja, dan gaat het gewoon niet door. Maar toch, we hebben al sinds 2006 uh, ja, die wijzigingen gehad. Het nieuwe zorgstelsel is er. Zeven jaar later komt het opeens uh, tot dit soort conflicten. Um, waarom nu pas? Nou, verzekeraars zijn natuurlijk... In 2006 hebben wij die op de stoel gezet van... letten jullie nou een beetje op de centen. En dat vinden wij als verzekerder vinden we dat heel fijn. Want als we, wij doen onderzoek onder mensen die wisselen van een zorgverzekeraar. En dan vragen we wat is de belangrijkste reden. Dan zeggen ze ja, hij is goedkoper. Dus wij als consumenten, als klanten van verzekeraars... zoeken de goedkoopste verzekeraar uit. Nou, wat gaat daar? Dan gaan die verzekeraars kijken van... hoe kunnen we zorgen dat we niet de duurste worden, op zijn minst. En dat doet Achmea nu. Achmea die zegt van ja, als ik met slotenvaart in, in zee moet... Voor, voor dat hoge tarief... Ja, dan gaan wij, gaan, gaat onze polis op den duur te, te, te hoog worden... en dan prijzen we onszelf uit de markt. Ja. Nou. Dat is op zich een logische redenering van een verzekeraar. Dat dat nu pas het geval is, dat, ja, dat is wat laat. Aan de andere kant, in 2006 hebben we dat nieuwe stelsel gekregen. Verzekeraars hebben uh, toen heel veel zeg maar, moeten veranderen. Een paar jaar geleden heeft uh, CVZ, een andere verzekeraar, gezegd... Nou, wij gaan nu ziekenhuizen. CZ, denk ik. CZ was ja. dat, ja. Nee, je hebt gelijk. Uh, he, CZ. Um, we gaan voorkeurziekenhuizen benoemen. Nou, daar was toen ook een hele rel over. De, de, de, Nederland was te klein. Als je wilde laten opereren, moest je per se bijvoorbeeld naar dat ziekenhuis? Naar dat ziekenhuis, maar dat was dan operaties. ook een, een goed ziekenhuis volgens uh, CZ. Nou, daar was heel veel discussie over. Um, en dat, dat was dus een, een manier van, van, van, van een verzekeraar om iets van invloed te hebben op, op het zorgaanbod. Nou, je ziet nu dat Achmea zegt, nou, uh, wij gaan gewoon niet akkoord met een uh, prijsverhoging van meer dan 5%. Maar u heeft het over een beetje invloed van de zorgverzekeraars. Mensen overigens heeft het ook gedaan met, met bijvoorbeeld heupoperaties. Dan mag je alleen maar naar dat ziekenhuis. Uh, Secure doet het met, uh, die hebben geloof ik maar 16 uh, ziekenhuizen gecontracteerd. Dus als je in Noord-Holland woont, moet je per se misschien wel naar een ziekenhuis... dat helemaal in de kop van die provincie ligt ja. als jij er een beetje onderop zit. Dat is wel een heel grote invloed van verzekeraars. Die bepalen dus echt waar jij naartoe moet. Dat is helemaal niet waar. Uh, Want... Het is niet een heel grote invloed. Volgens mij heb je ze nu allemaal zo ongeveer genoemd. Uh, wij hebben in Nederland 100 ziekenhuizen uh, die hebben, en, en we hebben heel veel meer dokters. Als er iemand invloed heeft over waar patiënten naartoe gaan, dan, dan zijn dat dokters wel. Een dokter kan tegen een patiënt zeggen, nou komt u nog maar even terug. Een dok, dokters hebben heel veel invloed op stromen van patiënten. Verzekeraars moeten daar heel voorzichtig in manoeuvreren. Als Agis het te bond maakt, hè, bijvoorbeeld nou, dat, dat, als verzekeraars, denk, verzekerden denken, of patiënten denken, ik moet niet bij Agis, want um, dan, dan kan ik niet meer naar het ziekenhuis waar ik naartoe wil, dan gaat Agis zijn verzekerde verliezen. Um, en ja, dit is de eerste keer dat dit zo stevig gebeurt. Je noemde ook de zekerpolis, dat is een hele bijzondere polis, een hele goedkope polis. Dus vooral een jongere polis. Die wordt genomen door mensen die denken dat ze nooit naar het ziekenhuis gaan. Omdat ze heel gezond. En, en, en die hebben zo'n goedkoop mogelijke premie. Ja, dan krijg je ook iets minder keus. In die polis is overigens opgenomen dat je vrij snel kan wisselen. Als er toch nog wat aan de hand is. Maar als een dokter toch tegen mij zegt. Ik wil u graag terugzien voor een onderzoekje. En ik ben al bij een verzekeraar aangesloten. En mijn verzekeraar zegt. Nee, sorry. U krijgt dat niet. Uh, het spijt me. U, ja, uh, geen onderzoek meer. Dan... Denk ik toch dat mijn verzekeraar zoveel invloed op mij heeft dat ik denk, nou, laat het onderzoek toch maar zitten dan. Ja. En dan kan mijn dokter roepen wat hij wil. Maar dan ga ik echt niet. Nou, dat is, dat is inderdaad heel, heel, heel lastig. He, wat, wat, wat. Ik vind zelf dat Achmea nu doet, waarvoor we hebben gezegd dat verzekeraars dat wat vaker zouden moeten doen. Echt gewoon Hard op te centen letten, op de centen letten. En, kijk, het maar is op de centen letten ook meteen goede zorg? Nee, dat is een ander punt. Maar als de gezondheidszorg duurder wordt, en als maar duurder wordt... dan gaan, uh, gaan we op een gegeven moment de situatie krijgen... dat mensen die niet veel ziek zijn, zeggen... Hey, ik betaal zoveel aan die gezondheidszorg, ik doe er niet meer aan mee. Uh, dus we moeten. We hebben dan echt, gaat de hele solidariteit de op, op z'n kop. Dus we moeten zorgen dat het betaalbaar blijft. Dat ook mensen die niet veel zorg gebruiken... dat die bereid zijn om hun bijdrage te leveren. Net zoveel als mensen die wel veel zorg gebruiken. Nou, dat betekent dus dat we echt op die kosten moeten letten. En verzekeraars moeten dat doen. Doen ze hebben. dat goed? Want mijn premie is bijvoorbeeld sinds 2006 eigenlijk alleen maar gestegen. Ja, wij zijn ik dus zie nog, er weinig van terug hoor. Wij zijn er niet heel goed in, om in die kosten van de zorg om die, uh, te beheersen. En dat, uh, ja, dan, denk van, dan is dit eigenlijk een heel mooi signaal. Een verzekeraar die voor het eerst een keer zijn tanden laat zien en zegt, ja ik ga gewoon niet contracteren. Er is wel iets wat je zeg maar, tegenin zou kunnen brengen... Hè? vanuit het systeemgedacht, zou maar zeggen. ze zijn er wat laat mee. Het is nu, uh, zeg maar, februari. Zou hadden het eigenlijk gewoon in november moeten zeggen. Want dan wordt er onderhandeld over die nieuwe contracten. Ja, nu wordt er dus kennelijk ook nog steeds onderhandeld. Ja, maar dan heb jij als, het had heb als, als, jij ja, Als verzekerde kun je dan zeggen... Hey, ik, krijg een, uh, ik ga een contract sluiten met een verzekeraar. Eens kijken, zit mijn ziekenhuis wel in het pakket? Ja, oké, okay, dan uh, uh, ga ik gewoon verder bij die verzekeraar. Want ik zit nu een beetje met gebakken peren als ik toch bij Armea zit... Ja. omdat ik in november nog dacht, hé, hey, die ja. zorg krijg ik wel ja. voorgoed. Nou ja, wat ze dus in ieder geval netjes doen, allebei de partijen eigenlijk... is ervoor zorgen dat individuele patiënten er niet zoveel last van hebben... Uh, daar zijn ze allebei op uit om dat voor elkaar te krijgen. Want er wordt wel gezegd dat het vergoed wordt. Overigens uh, uh, is men bezig, of is eigenlijk minister Schippers bezig... om ook een artikel in de zorgverzekeringswet te wijzigen... Ja. waarin staat dat verzekeraars straks toch eigenlijk zelf mogen gaan bepalen... of ze je überhaupt nog vergoeden. Is toch ook weer een instrument waarvan ik denk, nou, dat is een behoorlijke machtsuitoefening op mij. Ja. Als ik toch kies voor iemand uh, waarvan ik denk, ja, ik, ik vertrouw die meer, maar mijn verzekeraar heeft daar geen contract mee. Ja, dan moet ik straks misschien ook wel alles zelf opmoesten. Ja, hè? nee, dat, ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk. Dat dat nu in het staat. Zou de verzekeraars staat, echt hè? hun poot stijf gaan houden en nu heel streng ja, worden? Ja, nee, precies. Maar dat, dat, zeg maar dat het in het regeerakkoord kwam, hè, dat, er, dat zeg maar, de Natura-polis de enige polis is, komt voort uit de overweging dat verzekeraars kennelijk in de visie van deze regering onvoldoende invloed hebben. En die, die moeten, hun positie moet dus wat versterkt worden in de visie van, van de regering. Is het versterken over de rug van de patiënt? Um, nou, dat, Kijk, wat ze nu doen in de manier waarop ze het conflict uitspelen... is er bij hoog en bij laag beweren dat de individuele patiënten er geen last van krijgen. Ik denk ook dat dat goed is. Het is namelijk niet een conflict waar individuele patiënten last van zouden moeten krijgen. Verzekeraars uh, spelen de rol uh, van opletten dat, dat, dat die premie niet te hoog ga, uh, gaat worden. En met wisselen van, van, van zorgverzekeraar kijken wij allemaal naar de goedkoopste premie. Dus dat willen wij van die verzekeraars. Alleen, er zit een verschil in, in, en dat is het rare van de gezondheidszorg. Mensen die betalen, zijn niet altijd de mensen die zorg gebruiken. En daar zit een spanningsveld. Ja. Nou, en dan denk ik... Want dan, zegt he, u, dan krijg je inderdaad weer de mensen die zeggen... ja, ik betaal heel veel, maar ik maak er nooit gebruik van. Ik doe het niet he, meer. En er zit ook een verantwoordelijkheid bij het slotenvaartziekenhuis. Laten we daar ook even naar kijken. Die zijn aan het onderhandelen. Die hebben gezegd, we willen 5% meer omzet en daarboven ook nog wat... Ja, misschien hadden ze gewoon ook een, even een tandje lager moeten gaan voor hun patiënten. Die hebben daar een grote verantwoordelijkheid. En gewoon moeten zeggen, we accepteren een iets minder duur contract. En, uh, want het zijn wel heel veel van hun patiënten. Dus u steunt Achmea in deze? Ik vind het een, een mooie zet van Achmea. Ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. Maar wij willen gewoon dat die verzekeraars ook op de kosten letten. Dus ja, het is een beetje uh, schipperen dan in, in, in deze. Um, wat krijgen wij straks nog meer uh, voor onze kiezen? Om het zo maar te zeggen, behalve dan dat nu inderdaad ook getornd wordt aan eventueel de vergoedingen die verzekeraars zelf mogen bepalen. Wat komt er nog meer? Ik denk dat um, we um, aan het einde van dit jaar, in het najaar, zullen gaan zien dat er veel meer verzekeraars gaan zeggen... we hebben met die partij uh, geen contracten uh, gesloten uh, omdat uh, ze te duur zijn. En ik hoop dat, uh, dat verzekeren dan die informatie op tijd krijgen om hun keuze te kunnen maken. Dus toch een voor beetje... verzekeraars zijn de marges ook heel smal. Want voor je het weet lopen de verzekerden weg. Dus er komt toch weer een beetje die dwang om de hoek kijken. Als ik per se daar naartoe wil... Dan, dan moet je dan gewoon dan naar een andere gaan verzekeraar. Gaan. Ja. Maar je gaat liever naar een andere verzekeraar... dan naar een andere dokter, denk ik. Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja. Maar dan, goed, dan ga je dus niet meer kiezen voor een dokter... maar voor een verzekering. Dan leg je ja. het punt ook weer ergens anders. Dat klopt. Ja. Het is ook een beetje een dubbel systeem... wat we in het leven hebben geroepen. Ja, ja. En dat blijft nog wel even zo, denk ik. Ja, dat ik. is ingebakken in, in hoe wij dat hebben bedacht met elkaar Roland Vrielen van Zorgonderzoeksinstituut Nivel, Hartelijk dank. Wat krijgt u zo nog? Nou, De nieuwe generatie chemische bestrijdingsmiddelen kost bijen en ook mensen gezondheid. Hoezeer? Dat hoort u zo meteen in vroege vogels gemist. En is oranje van ING of gewoon van ons allemaal? Dat en meer na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Duitse politie onderzoekt of leden van de Nederlandse motorbende Satudara... in Oberhausen een Hells Angel hebben neergeschoten. De 23-jarige man werd vijf keer beschoten, maar hij is niet in levensgevaar. De politie denkt dat de Hells Angel is neergeschoten door een rivaliserende bende. Dat zou de Duitse motorclub Bandidos kunnen zijn. Maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar Satudara in Nederland. Steeds vaker wordt drugsafval in het bos gedumpt, vooral in Noord-Brabant. Watervol chemicaliën kunnen volgens staatsbosbeheer grote ecologische schade veroorzaken. In 2011 werden 60 dumpingen geteld, vorig jaar waren het er al 90. Artsen moeten bij patiënten met hartklachten vaker opereren in plaats van dotteren. De kans op overlijden na een dotterbehandeling is voor patiënten met een ernstige afwijking aan de kransslagader... twee zo groot als na een hartoperatie. En dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Erasmus MC in Rotterdam. En Philips schrapt de term electronics uit zijn naam. Het bedrijf, heeft voor, het bedrijf heet voortaan Koninklijke Philips. Bij de presentatie van de jaarcijfers deze maand... kondigde Philips de volledige terugtrekking... uit de consumentenelektronica aan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. 22 tips om drones te misleiden...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 Whispers in the dark steal a kiss, you'll break your heart, pick up your Comfort and Sons, met het nummer Whispers in the Dark... afkomstig van hun tweede album, Babel. Vara, de, de wereldontvanger. Willem Frank de Noot, goedemorgen. Je hebt vandaag een paar onderwerpen te bespreken. Ja, allereerst de bewapende onbemande vliegtuigjes... de Amerikaanse drones die steeds in het nieuws zijn. Al-Qaeda is natuurlijk een belangrijk doelwit in landen als Afghanistan en Jemen. En denk aan een doelwit bijvoorbeeld aan Anwar al-Awlaki... De drones fire meer dan drie Hellfire-missiles, the vehicle voertuig met Alaki, dat erupt in vlammen. Another huge victory in the war on terror. The death of Alaki marks another significant milestone in the broader effort to defeat Al Qaeda. Ja, volgens president Obama was de grote overwinning op Al Qaeda het Al Qaeda kopstuk al die werd in september 2011 door drone-raketten gedood in Jemen. Toen hij in zijn uh, terreinwagen rondreed. Ja, en die drones die kunnen wel een dag hoog in de lucht blijven hangen... totdat het doelwit zich aandient. Ja, maar kan een drone dan ook zijn doelwit een beetje makkelijk vinden? Nou, dat niet per se. Ja, dat gevaar van de drones is natuurlijk wel bekend. Al jaren bij Al-Qaeda. En daarom hield uh, Anwar al-Awlaki zich heel erg gedijst... in de woestijn van Jemen. Echt in the middle of nowhere. Hij wisselde vaak van verblijfplaats. Hij bleef ver weg van mobiele telefoons en dat soort dingen. Maar hij gebruikte koeriers om te communiceren. Nou, dat... Uh... Mocht niet baten, hij werd uiteindelijk toch opgespoord. En als je kijkt naar, naar de Al-Qaeda-strijders die in Mali actief zijn... die doen net als Al-Laki ook heel erg hun best om die drones te ontlopen en te misleiden. En dat blijkt uit een lijst met 22 tips die onlangs in Timbuktu werd gevonden... door de Associated Press. Nou, noem maar een paar, kom maar op. Ja, bijvoorbeeld een van die tips. Als je er dan toch op uit moet met je terreinwagen... zorg er dan voor dat je hem goed camoufleert... zodat hij vanuit de lucht nauwelijks opvalt. Dat, kan, dat kun je bijvoorbeeld doen door hem heel erg lang niet te wassen... zodat dus hij helemaal onder de modder blijft zitten. Of juist met modder in te smeren, of door er rieten matten bovenop te leggen. Een van de tips op de lijst zou zelfs rechtstreeks... bij Osama bin Laden vandaan zijn gekomen. Hij raadde zijn broeders aan om bomen te planten... want die nemen het zicht natuurlijk weg van boven... op wat daar beneden onder die bomen gebeurt. Ja. En dat is ook wat, wat strijders in Mali doen... om zich te verstoppen voor de Franse luchtmacht en de drones. Uh, wat ze doen, is ze parkeren hun jeeps... in de schaduw van bijvoorbeeld grote mango-bomen. Maar eerlijk is eerlijk, dat zijn tips waarvan ik niet denk... goh goh go, daar moet je enorm voor gestudeerd hebben. Nee, en... en en misschien houdt uh, Al Qaeda wel niet genoeg rekening met uh, de goed oplettende drone operators want die speuren op de grond naar zaken die net niet helemaal kloppen. Dat zegt de Amerikaanse kolonel Cedric Layton en hij was betrokken bij de ontwikkeling van de beruchte Predator drone. If they can differentiate between what's in a shadow, what's supposed to be in a shadow and what's not supposed to be in a shadow in natural light conditions, then they have goede a, a good chance of being able to flush out the guerrillas. Ja, nou, Als je kijkt naar die bomen en de schaduw, zolang de, de operators, zegt deze kolonel... zolang die onderscheid kunnen maken tussen wat in de schaduw thuis hoort en wat niet... dan kunnen ze wel met die militanten afrekenen. Nou, er staan op die lijst ook wel wat meer high-tech methodes. Er uh, is een, een techniek uh, waarmee je de videobeelden van bepaalde drones kunt oppikken... met behulp van spotgoedkope software. One brand, Skygrabber, is available online from a Russian distributor for 25,95 It picks up the signal sent by the drones, first to a ground station, then up onto a commercial satellite, before being finally downlinked by the U.S. Control Center. Nou, dat was een, een verslag alweer uit 2009. Een, er kwam toen een gigantisch lek in de beveiliging van die drones. Kwam toen naar buiten. Nou, dat gaat dus om Skygrabber software. Iedereen kan het kopen van een, van een uh, Russische website. En die kan het onbeveiligde signaal waarmee uh, gegevens van de drone naar satellieten naar het, uh, het basiscentrum worden gestuurd. Kan, dan die, die beelden kunnen worden opgepikt. En zo kan iedereen ja, met de juiste spulletjes kan precies zien wat de drone operator ook ziet. En volgens het uh, doorgaans goed geïnformeerde Wired Magazine is die videoverbinding van veel drones nog steeds niet beveiligd. Ja, iedereen, dat is dan dus ook Al-Qaeda, die kunnen dan een eventuele aanval ja, gewoon zien Ja, precies, die kunnen, die kunnen dan zien van, hé, hey, dat gebied dat kennen, want daar zitten we zelf. En die, die weten dan dat ze in de gaten worden gehouden. Er staan trouwens niet echt grote ontdekkingen op die lijst die in Timbuktu werd gevonden. Het is informatie voornamelijk eh, die al een paar jaar wordt uitgewisseld en aangevuld op jihadistische websites. En wat het vooral wil zeggen, is dat verschillende Al-Qaeda groepen met elkaar samenwerken en, en dat, ze zich niet, ja, dat ze zich niet kansloos eh, door die drones willen laten opbouwen. Blazen. Zo is dat. Uh, je hebt ook nog iets heel anders. Ja, waar ik het nog even heel kort over wil hebben, dat is een Griekse televisieprogramma van het soort dat je vast wel kent. Denk aan Droomhuisgezocht bijvoorbeeld van Omroep Max. Ja, mensen die op zoek gaan naar een heel mooi huis in het buitenland. In het buitenland, precies. En uh, sinds kort is er ook een Griekse variant op dat soort programma's. Dat is Hellenic Home Hunting, uh, op huizenjacht in Griekenland dus. En dat is een idee van een uh, Canadees met Griekse wortels, George George Stromboulis. Hij is zelf nooit in het land... of tenminste voordat hij dit programma ging maken... was hij nog nooit in het land van zijn, van zijn grootouders geweest. Maar hij zag wel om zich heen steeds meer Griekse emigranten... die terug wilden keren naar hun vaderland... of er een vakantiehuis willen kopen. Hellenic Home Hunting volgt die mensen met de camera. In een multicultural family that has relocated to Greece... Suda is looking to buy an apartment in the capital city of Athens. Our children were born here and um, they feel as Greek as any Greek child. Hellenic home hunting followed Sue and her daughter to historic Athens. Ja, voor een uit de eerste aflevering. Een dame uit India, zij is getrouwd met een volgens mij een derde generatie Griekse emigrant. Ze zoekt dan voor haar gezin, voor haar dochters, zoekt ze een, een, een flat. En ze gaat dan kijken in drie verschillende appartementen in Athene... met uitzicht op zee. Ja, mooie huizenjacht speelt dan ook mee dat Griekenland dus ja, diep in de crisis zit... en die huizenprijzen nogal uh, op zijn gat liggen. Nou, daar heeft het wel alle schijn van. Kijk, de, de producent van Hellenic Home Hunting die zegt dat het mes aan twee kanten snijdt. De deelnemers kunnen een mooi huis op de kop tikken uh, voor weinig geld... En aan de andere kant investeren ze dan weer in hun vroegere vaderland. Ja. Nou, sinds 2008 zijn die huizenprijzen 40% gedaald. Ja. En uh, ja, de bodem is nog lang niet in zicht volgens de vereniging van Griekse makelaars. Er zijn vanuit Griekenland wel wat kritische tweets over dit programma. Journalist uh, Janine Louloudi bijvoorbeeld. Zij had liever nooit van het programma gehoord. Ja. En uh, de teneur is zo'n beetje. Ja, je moet niet over de rug van de, van de Griekse crisis uh, dit soort reality programma's maken. En ja, mensen die dan denken dat ze voor, uh, voor een dubbeltje op de eerste rij kunnen zitten in uh, Griekenland. Maar ja. Er zijn natuurlijk veel makelaars en huizenverkopers, mensen die graag van hun huis af willen in Griekenland. En ja. die zullen elke kans natuurlijk aangrijpen om zaken te doen. Precies, Willem Frank de Oog, dankjewel. Vara, Radio 1, de gids.fm. Het wordt steeds aannemelijker dat de bijensterfte veroorzaakt wordt... door een nieuwe generatie bestrijdingsmiddelen, de neonicotinoïden. Maar wat doen die bestrijdingsmiddelen met de mens? Want op het voedsel blijven immers residuen van dat gif achter. Kees Bejaard houdt zich als kritisch burger al jaren bezig... met bestrijdingsmiddelen en ook ons milieu. En hij heeft ontdekt dat die residuen extreem hoog zijn... en een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid. En die radstaak ging met een tas vol boodschapper naar Kees Bejaard. Spinazie, kropje sla en nog een pakje bosbest en framboos. Super fruit staat erop. Zullen we een glaasje nemen? Niet, te, niet iedere dag uh, dan drinken. Nee? nee? Nee, want dan krijg je van sommige neonicotine middelen wel erg veel uh, binnen, waarschijnlijk. Zo. Hoe kan het nou dat in deze bosbessen en frambozensap 100% vruchten. dat daar zoveel neonicotinoïden in zitten? Bestrijdingsmiddelen dus. Ja, nou. de overheid. die wil graag dat iedereen denkt. dat ons voedsel zo veilig is en gezond. en dat de normen zo streng zijn. dat zelfs als er iets meer in zou zitten. van een bepaald bestrijdingsmiddel, dat dat helemaal geen kwaad kan. En dat is maar heel ten dele waar, want de normen. Die zijn eigenlijk heel erg slecht. Want de overheid die zegt wel van de aanvaardbare, de ADI-waarde. Wat is dat? ADI, dat is de aanvaardbare dagelijkse inname. volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. en iedereen is het daarmee eens. dat je van eigenlijk ieder bestrijdingsmiddel. niet te veel in je zou mogen krijgen. En die hoeveelheid die wordt per kilo lichaamsgewicht per dag. Bepaald. En hoe zit dat bij deze beste sap bijvoorbeeld? Ja, Bij dat beste sap bijvoorbeeld dan heb je een, de stof thiaclopriet. Dat is ook zo'n neonicotinoïde? Dat is ook zo'n neonicotine. Dat is trouwens een interessante, want de overheid die zegt ook altijd... er zijn geen verwekkende bestrijdingsmiddelen toegelaten. Of ja, zij zeggen dan gewasbeschermingsmiddelen. Maar op de verpakking van daar staat heel duidelijk... carcinogene effecten zijn niet uitgesloten... Dus kankerverwekkende effecten zijn niet uitgesloten volgens onze overheid zelf. Hè. En dat moet zelfs op de verpakking staan. En wat is dan die norm dus, bij, bij nou, thiaclopriet? Dus voor dat tiaclopriet is dat uh, mogelijk kankerverwekkende middel. Dat is de de ADI-waarde is 0,01 milligram per kilo lichaamsgewicht. Ik kijk zelf meestal naar kinderen van een jaar ongeveer. Die wegen 10 kilo. Want voor kinderen die zijn nog veel gevoeliger voor bestrijdingsmiddelen. En als je dus... Uh, een jaar bent of zeg maar 10 kilo weegt... dat zou je 0,1 milligram op een dag op mogen nemen... volgens die gezondheidsnorm. Hè? Nou, als je dan kijkt naar de residuenorm in bessen... dus dat bessensap wat hier voor ons staat, 100% bessen... dan geldt die norm zowel voor bessen als voor het sap. Per liter sap mag er 3 milligram in zitten. Dus in dit pak precies 1 ja, liter, liter bosbessen en frambozesap? Ja, daar mag dus 3 milligram... Thiaclopriet inzitten. Nou, als je dan gaat rekenen dat een bekertje bessensap. van 20 centiliter, dat is helemaal niet zo groot bekertje sap. dat is dus een vijfde liter. daar mag dan 0,6 milligram in zitten. Nou, als je dus een 10 kilo-wegend kind neemt. die 0,1 milligram op zou mogen nemen per dag. is die norm dus al zes keer zo hoog. Maar ja, het is allemaal helemaal veilig, wordt ja, ons verteld. Ja, zeggen ze, maar die, die mensen die die normen bepalen... die kunnen niet zo goed rekenen. Maar daar, als je maar een klein beetje kunt rekenen... als je dus zelf die, die waardes vergelijkt, die ADI... en die maximale residuelevels, die MRL-waardes... dan kom je dus tot heel verontrustende conclusies. Want het mag er dus van de overheid in zitten. Het mag erin zitten, het kan erin zitten. kan er, en het zit er vaak in omdat het juist, dat residu is zo hoog, omdat het in die teelt gebruikt wordt. Die tuinder die heeft allerlei uh, voorzorgsmaatregelen. Dat is weinig mogelijk met het middel in contact komt. Maar die maatregelen heb je niet als je het product eet of drinkt waar die uh, giffen in zitten. Dus dat risico voor kanker, dat is zeker ook voor de consument het geval. De Proost. Aan de telefoon Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, Tweede Kamerlid. Houdt u ook wel van een glaasje bessensap, mevrouw Ouwehand? Ja, heerlijk. Maar die haal ik wel bij de biologische boer. Die neonicotinoïden zijn tot nu toe voornamelijk in het nieuws geweest... omdat ze ja, uh, mogelijke veroorzaken zijn en die aanwijzingen worden ook steeds sterker uh, van bijensterfte. Maar is dit een, een, een extra argument, de direct, het directe gevaar voor de volksgezondheid? Ja, zeker. Er zijn uh, heel veel verschillende uh, nadelen van het gebruik van die chemische bestrijdingsmiddelen. Eén daarvan is inderdaad dat we uh, de bij aan het randje van uh, uitsterven aan het brengen zijn. Ook voor andere dieren is het heel nadelig voor de natuur en het milieu in het algemeen. Maar uh, ook voor de volksgezondheid zijn er dus echt risico's, grote risico's bij het gebruik van dit soort giffen. Er blijven dus stoffen achter op het voedsel dat we nuttigen. Meneer Bejaard heeft een brief over dit verhaal gestuurd naar de Tweede Kamer. Wat gaat daar nu mee gebeuren? De Partij voor de Dieren gaat dinsdag aan het kabinet vragen... om daarop uh, te reageren. En daarbij vragen we dan om die middelen zo snel mogelijk... ook van de markt uh, te krijgen. Morgen dus die vragen van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Thank Naar Amanes van Chantel. De gids.fm Oranje is meer dan een kleur. Oranje is vooruit willen, je nek uitsteken, op je bek durven gaan. Oranje is ING. Ja. Het is u vast niet ontgaan. ING zet sinds vorig jaar volledig in op zijn huiskleur oranje. Het begon met de campagne Oranje is ING... en die krijgt nu een concretere invulling... met de vorige maand begonnen campagne Oranje is je thuisvoelen. En die gaat over de hypotheken van de bank. Marketingdeskundige Charles Bormans is aangeschoven. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, heer Boren. Ja. Voor we het over die campagne gaan hebben van ING, even iets anders. De organisatie Foodwatch die vindt dat reclames voor ongezonde producten... die op kinderen zijn gericht, verboden moeten worden... En wil ook 40.000 handtekeningen daarvoor verzamelen. Want dan komt het namelijk op de agenda van de Tweede Kamer. Ga jij tekenen? Nee. Want... Nee. Nou, ik vind het niet nodig. Ja, god, het is, ze hebben natuurlijk, uh, het is een goed recht om zo uh, uh, zoiets op te starten, zo'n zo actie. Maar van de andere kant vind ik... Uh, ja, uh, waar ze problemen hebben met name is die, uh, die zelfregulering. Hè, want alles wordt via zelfregulering eigenlijk geregeld... Uh, ten aanzien van uh, communicatieuitingen voor allerlei uh, snoepproducten... noem het maar op, eigenlijk. Ook die richtlijn hè, met de tijd geloof ik ja, niet voor. Ja, en uh, nou ja, goed, zij vinden dat het, het uiteindelijk toch te weinig oplevert. Dat het te, te weinig uh, streng wordt opgetreden. Uh, en ja, het heeft alles met obesitas, te, et cetera, te maken. Maar ik denk nou uiteindelijk dat... Uh, ja, uh, in mijn optiek uh, uh, ja, werkt het wel. Dus, ja, maar het is nogmaals een goed recht om, om zoiets op te starten. En dat moet ze vooral doen. Ik geloof dat ze nu iets van uh, krap 600 handtekeningen hebben. Uh, dus het is nog even te gaan tot de 40.000. Zeker, zo is dat. Nou, ING dan. Uh, vorig jaar manifesteerde ING zich al... Met die oranje kleur hè, tijdens het EK voetbal. Nu lijkt het dan helemaal dat Hek van der Dam. Ons nationale gevoel is eigenlijk ingelijfd door een bank. Is dat een geniale zet? Mm, nou ja, het is het, een geniale zet. Het is in ieder geval meer dan een... Kijk, oranje is meer dan een kleur voor ING. Althans, in Nederland is het sowieso. Heeft oranje natuurlijk een, een extra dimensie. Uh, oranje is in Nederland vooral gevoel. Het is eigenlijk ons gevoel, uh, en dat is wat ING probeert te claimen. ING zegt dat het een bank wil zijn voor heel Nederland... en zich daarom richt op datgene uh, wat de mentaliteit van alle Nederlanders... of dat dan particulieren of bedrijven of de eigen ING-organisatie betreft... het beste raakt. En dat is, zeggen zij, oranje. Dus oranje veel meer als mentaliteit dan alleen als kleur. Ah, maar ja, ons gevoel, dan denk ik ook inderdaad aan onze jongens. Even terug op dat EK. Ja. Uh, we deden het niet heel erg goed daar. Um, nee. Straalt dat dan ook af op, op, op ING? Dat mensen toch denken, nou even liever geen oranje? Nee, want wat dat betreft zijn we natuurlijk allemaal heel kort van memory. Dat hele EK zijn we natuurlijk al, al lang niet oh ja? vergeten. Ja. We zijn toch alweer bezig met het WK van volgend jaar? Nee, kijk, oranje is, wat ik al zei, meer dan een kleur. Uh, het is ook meer dan het Nederlands elftal. Uh, en ING koppelt er ook bepaalde waarden aan. Hè. Oranje is pas ING-oranje, om het zo maar te zeggen... als het langs de vier keer waar-meetlat gelegd kan worden. De vier keer waar? Ja, dat betekent uh, waar over Nederland. Hè. Vertrekt het vanuit een Nederlandse mentaliteit die ons allemaal bindt. Uh, de waarde voor de klant heeft het waarde voor de klant... Als het gaat om zijn financiële situatie. Uh, de waarde van ING. Past dit bij de centrale waarde van ING? Persoonlijk, uh, servicegericht, actief en open en eerlijk. En is het waarachtig? Toont ING betrokkenheid en laat het zien dat ING naast de klant staat in goede en, sterke en slechte tijden? En pas als er uh, vier keer ja op de waarvraag geantwoord kan worden, dan is het ING oranje. Ja, het is een heel complex verhaal, maar zo zien zij dat. ze dat. Dan krijg je een stempeltje. Bij wijze van twee, ja, dan zeg maar. is het dus ING oranje. Okay. En dan gaan ze dat verhaal vertellen uh, over uh, ING is Oranje in, in een campagne. Nou, de tv-campagne. We hebben net even Rutger Houwe al gehoord. Hè, met bekende Nederlanders dus, dus erin. He, Rutger Houwe is natuurlijk ook typisch een voorbeeld daarvan. Van een man die de hele wereld overheen is gereisd. In alle films heeft opgetreden. En toch altijd die Nederlander is gebleven. Die langs het strand loopt met zijn, met zijn mooie geterkte kop. Uh, Ellen ten Damme. Uh, Ellen ten ja. Damme zit nu ook in een commercial. Laten we eventjes horen. Je eigen huis. Een een vertrouwde plek. Maar in deze tijd soms ook een zorg. Daarom biedt ING hypotheekhulp, want iedereen moet zich prettig voelen in zijn eigen huis. Oranje is je thuis voelen. Ja. Oranje is ING. Nou, kijk eens aan, Deborah. Mooi, hè? Ja. Uh, is Oranje niet een beetje ook uh, te frivol voor bijvoorbeeld zoiets statigs als een bank? Nou ja, goed, kijk, uh, oranje is natuurlijk al wel een kleur... die al heel lang aan ING verbonden is. Want ze hebben al heel lang die oranje leeuw in hun logo ja. staan. Daarnaast die, uh, die donkerblauwe letters ING. Nou, dat is dan weer wat meer bankair eigenlijk, hè. Uh, Dus oranje leeuw uh, verwijst naar de Nederlandse wortels van ING. En de donkerblauw staat voor vertrouwen, voor waardigheid... voor status en voor macht. Hè, blauw is een kleur die veel voorkomt bij financiële instellingen. Deltaloid, uh, Egon uh, en vroeger natuurlijk de postbank. Ja. Giroblauw past bij jou... Excuse me. Do you use Hidoblau? Uh, yes. And what do you think of it? What? What do you think of Hidoblau? Is it good? Uh, well, uh, let me tell you. On the one hand, it's very easy. Yes or no? Yes. Do you recommend it? Well, yes, is I it do. Is it wonderful? Yes, is it is. Right. Well, there you have it. Hidoblau, absolutely wonderful. Ja, over frivol gesproken. Ja, dat komt toen wel toch wel. ook al frivol. Ja. Um, als kleurgebruik zo belangrijk is he, voor, voor profilering, want je wil toch iets uitstralen. Uh, is er dan ook wel eens een product geweest, of, of wellicht iets anders waarvan jij zegt, nou, dat hadden ze beter niet kunnen doen? Is, is er wel eens iemand ja, naast gezeten? Heeft er iemand ja. naast gezeten? Nou, een, een vrij recent voorbeeld is C-1000 geweest, de supermarkt. Is het het gaat toch rood? Over... Ja, is rood. Van oorsprong wel. Hadden een rood logo, maar hebben dat in 2008 veranderd. In welke kleur, Deborah? Oranje, Maar het uh, oh, ja. bleek ja. helemaal geen succes te zijn. Uh, vonden ze eigenlijk een beetje te flets voor, uh, voor C1000. En uh, in 2010 hebben ze dus die kleur weer omgezet naar rood. Nou, dat is toch eigenlijk wel een beetje een blunder... als je na twee jaar alweer je kleur verandert. Maar het is dus ook echt gebeurd. Ik zie opeens de tasjes weer voor ja, me met het oranje, oranje logo. Ja. Uh, wat is echt een goede kleur om op te vallen als je zegt van ja? Nou, ik heb hier uh, uit het World Wide Web heb ik een uh, overzichtje. The colors of the web. The most powerful colors in the world wat betreft reclame. En dan zie je toch dat blauw eh, eigenlijk de belangrijkste kleur is... gevolgd door rood. Dus blauw en rood, die primaire kleuren zijn... Eh, nou, blauw staat dus voor waardigheid, voor status. Kijk dan KLM, Albert Heijn. Ja. En rood is natuurlijk passie. Hè? Dat zie je bij de HEMA terug in het logo, bij Coca-Cola terug. Die twee kleuren zijn wel het meest voorkomend in reclame. Dus nog geen oranje. Maar kan nog oranje wel. ook, hoor. Ja, oranje oh, toch ook, wel. Ja, ja, het is een oranje. beetje van de rood afgeleid ja. natuurlijk. Ja. Dankjewel, Charles. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Geef ik u nog een, uh, een kijktip mee. Het uh, nieuwe seizoen Memories bijvoorbeeld om kwart over negen op Nederland 1. Als je in een uh, beetje een zwijmelstemming bent, Jurgen van den Berg. Dan kan je daar naar kijken. Ja. Maar ga jij niet doen, denk ik? Uh, nee. Wat ga je wel doen, zometeen? Ik zou je de stelling geven voor stam.nl. Reclame voor ongezond kindereten moet worden verboden. Bart van Op Zeeland praat mee van Foodwatch. Wat vind jij?